Dan nog een kleine mededeling. Winterverblijf, de eerste grote zaalproductie van Losse van den Berg, is op zoek naar figuranten. Voel jij je geroepen om op de scène te gaan staan in Winterverblijf op 30 januari? Mail dan naar Bram.smeyers met een y, at wil je meer informatie over de voorstelling Winterverblijf kan je altijd terecht op de website van toneelhuis www.toneelhuis.be Zo, apropos zit er weer op, maar uh, volgende week zijn we terug. En nu laat ik jullie over aan de zachte zorgen van onze lieve vrienden van Dakadaka. Daka. Tot volgende week.